uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Waarom geloofden we vlak na de oorlog dat we in Indonesië terroristen bestreden in plaats van vrijheidsstrijders? Het NN-nationaal. Ik zeg het NN-nationaal met Dorot Meegens. De economie is in het derde kwartaal gegroeid met 0,1 procent. Nederland is daarmee uit de recessie gekropen. Het kwam vooral door de aantrekkende export, zegt economieredacteur André Meijneman. De export is een beetje de trekker in het hele verhaal en die is 2,1% hoger geworden. Maar kijk je naar de andere uh, belangrijke poot onder de Nederlandse economie, dat zijn de huishoudens, de bestedingen van huishoudens. Wat geven wij met z'n allen uit? En dan, uh, dat ligt tot nog 2,3% lager. En ook de arbeidsmarkt is uh, verslechterd. 46.000 banen zijn er in het derde kwartaal uh, minder. Ook de overheidsuitgaven en de investeringen door bedrijven daalden, maar met 3% was die daling wel een stuk minder dan de bijna 9% in het tweede kwartaal. De werkloosheid is verder opgelopen, 46.000 banen. André zei het al, in vergelijking met een jaar geleden... zijn er 160.000 arbeidsplaatsen minder. Dat is het grootste verlies aan banen sinds er in 1995... op deze manier werd begonnen met meten. Minister Kamp van Economische Zaken noemt dat zorgwekkend. Het aantal chronisch zieken neemt snel toe. Tussen 2004 en 2011 steeg het aantal chronisch zieken... met 17 naar 5,3 miljoen. Dat is bijna een derde van de bevolking. Het RIVM, dat de cijfers verzamelde, denkt dat de stijging doorzet. Onder chronische ziekten vallen onder meer kanker, reuma, astma en diabetes. Het RIVM verklaart de toename door de vergrijzing en de toegenomen aandacht voor chronische ziekten bij zowel artsen als de bevolking. Ook is de registratie van chronisch zieken bij huisartsen verbeterd. Kinderen in Oldenzaal mogen tot 9 uur 's avonds gewoon op straat geluid maken. De gemeente heeft daarvoor de plaatselijke verordening aangepast. Het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal zegt dat de geluiden van spelende kinderen niet te beperken zijn. En ook zouden spelende kinderen algemeen worden geaccepteerd. Aanleiding voor het besluit zijn klachten van buren van een basisschool voor speciaal onderwijs. Ze klaagden bij de gemeente over geluidsoverlast. Die ging daar niet in mee en heeft het recht op herrie maken nu dus formeel vastgelegd. Vanaf Eindhoven Airport is vanochtend een vlucht... van de samenwerkende hulporganisaties vertrokken naar de Filipijnen. Aan boord zijn 30.000 kilo aan hulpgoederen. Het gaat onder meer om medische spullen en plastic zeilen om tenten te maken. De vlucht komt morgen aan het eind van de dag aan. De goederen worden vervolgens verspreid door lokale en internationale organisaties. Volgens de SHO is het nog niet bekend waar de goederen precies terechtkomen. Er zijn nog steeds gebieden in de Filipijnen waar geen hulpgoederen zijn aangekomen... Valerie Amos, die de noodhulp namens de VN coördineert... heeft gezegd dat ze daar niet tevreden over is. Volgens haar voelt het alsof de VN mensen heeft laten zitten. Amos hoopt dat de meeste plekken nu binnen 48 uur noodhulp hebben. Het weer het is bevolkt. Een gebied met buiige regen breidt zich over het land uit. Aan zee is daarbij kans op onweer. Het wordt maximaal 10 graden. En vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het blijft wel buiig. Ik had het nooit bij je Heeft het verkeer er ook last van, Leijlandswaan? Ja, nou, het valt op zich mee. Um, als we kijken naar het aantal fietsen, zeker op de A16 van Breda naar Rotterdam, staat nu de enige fiets voorknopend ter plein Vier kilometer door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Wat moet een wolhadige neus horen in vredesname Nederland? U raakt het zo. André Hazes, een icoon. Een volksheld. Een legende.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 Toen de Tweede Wereldoorlog hier was afgelopen... ging die ergens anders nog door, in Nederlands-Indië. En wij kregen hier te horen dat er slag geleverd werd met terroristen. Pas veel later drong het door dat het om vrijheidsstrijders ging... die na eeuwenbezetting hun land eisten. Hoe heeft de propagandamachine zo goed kunnen functioneren? En wat was de rol van journalisten, voorlichters en inlichtingendiensten? In Daarop promoveert historicus Louis Sweers deze week. En zo meteen praat ik met hem. Hoe bereid je je voor op de Young Pianist Competition die vrijdag begint? Ik denk zomaar veel oefenen, maar goed. Straks een kandidaat en een winnaar. En onze grondwet moet op de schop. Niemand kent hem echt, hij is onduidelijk en verouderd. Dat zeg ik niet, dat zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Verderop in dit programma. En voor de duidelijkheid... Surf naar degids.fm Archeologen zijn verrukt. Er is een kamp ontdekt van neandertalen, zomaar in een bos. Helaas is er geen enkel bot van een neandertaler aangetroffen, maar wel werktuigen en botten van diverse diersoorten, zoals de wolhaarige neushoorn. Vreemd, dacht ik toen ik dat las, want de wolhaarige neushoorn past toch helemaal niet in ons klimaat? Waar of niet waar? Dat is uh, niet waar, het past er wel en dat zegt Pieter Bossemare. hij is docent prehistorie aan de Hogeschool Vives in West-Vlaanderen. Dag meneer Bossemare. Was ons klimaat niet veel te mild voor een dier met zo'n dikke vacht dan? Nee, want uh, als ik het goed begrepen heb, dat kamp dat ze hebben uh, opgegraven of teruggevonden, dateert zich rond 40.000 à 50.000 jaar geleden. En toen was het hier veel kouder dan nu. Dan hadden we bijna de piek van de laatste ijstijd bereikt. En hoe zagen de lage landen er toen dan uit? De lage landen zagen er totaal anders uit. Het was hier een, uh, een toendra uh, vlakte, steppe eigenlijk. Een tundra. Met veel gras. Ja. ja, met veel gras. Weinig tot geen bomen. Ideaal dus voor grote grazende dieren, zoals de Walharigen is voor. En de zeespiegel. En de zeespiegel natuurlijk. Um, het hangt er een beetje van af welke periode u precies bekijkt, maar. Tij... Meneer Boesemare, kunt u iets dichter bij een raam gaan staan, want u dreigt weg te vallen met de telefoon. Uh, oh, dat is jammer. Ja. Ja, ik doe mijn best. Is het beter, hè? Ja, het is een stukje beter. Het is een stukje beter. Uh, tijdens de piek van de laatste ijstijd uh, was de zeespiegel ongeveer 120 meter gezakt. Dat betekent dat de Noordzee volledig uh, vrij kwam te liggen. Dus Engeland was in die tijd ook geen eiland meer. En je kon zomaar zonder je voeten nat te maken van Nederland naar Engeland stappen. En dat deden die Neanderthalers? Dat waren goede wandelaars? Dat dat waren zeker goede wandelaars. En uh, eigenlijk zijn er heel wat kampementen van, ne van Neandertalers... die op de Noordzee moeten geweest zijn. Die we nu niet meer terugvinden of moeilijk terug te vinden zijn. Maar waar de Noordzee nu is, daar leefden ook mensen en dieren. En vorig jaar schreef u het boek De Langste Reis... over het ontstaan van de mensheid. En daar komen ook Neandertalers in voor. Kunt u nou verklaren ja. waarom in dat kamp in den Bos... geen botten van Neandertalers zijn gevonden? Um. Ja, waarom er geen botten zijn teruggevonden? Ten eerste, zoveel mensen waren er niet. Dus er waren met heel weinig. Men vermoed misschien alles samen 5 miljoen mensen verspreid over heel de wereld. Dus de kans is hoe je zo klein. En, dat, en er waren veel meer dieren. Dus dat je sneller dieren zal terugvinden dan mensen is ook logisch. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn. Is dat de mensen in die tijd hun doden niet altijd begroeven. En als je je doden niet begraaft, dan... Uh, deze kans kleine dat ze goed bewaren, natuurlijk. Ja, maar je kan ze niet weggooien in zee, want er was toen geen zee. Dus dan moet je ze uh, verbranden. Dat kan ook, ook, maar we hebben daar nog geen sporen van teruggevonden bij Neandertalers. U schetst net een mooi beeld van de Siberische omstandigheden in de Lage Landen, maar is het hier ooit ook warm geweest, zeg maar tropisch warm? Ja, maar daarvoor moeten we dan nog veel verder terug in de tijd. En net sprak ik over enkele tienduizenden jaren. Maar als je miljoenen en dan tientallen miljoenen jaren teruggaat in de tijd... dan zit ik ongeveer rond 50, 55 miljoen jaar geleden. Dan was het hier effectief een heel stuk warmer. Dan had je hier zelfs tropische klimaatomstandigheden... met regenwouden en alles erop en eraan. Kunnen we er iets van leren van die tijd van 50 tot 55 miljoen jaar geleden? Ja, eigenlijk wel, omdat men altijd het CO2-gehalte uh, ook wat kan berekenen van hoeveel CO2 zat er toen in de lucht. Uh, vandaag is dat nu uh, 400 ppm, dat is een afkorting voor parts per miljoen, uh, maar 55 miljoen jaar geleden lag dat tussen de 1000 en de 2000 parts per miljoen. En uh, dat betekent dus tussen de 1000 en de 2000 dat het toen wereldwijd gemiddeld 10 graden warmer was dan nu ja. en 10 ja, en tien graden gemiddeld betekent aan de Polen uh, dat het bijvoorbeeld tijdens de winter nooit kouder werd dan 10 graden. En... De wintertemperatuur was 10 graden Celsius. We moeten dus oppassen met die CO2-uitstoot, wilt u maar zeggen. Ja, ja, want de voorspellingen zijn dat tegen 2050 wij aan 550 parts per million zullen zitten. En als we zo vet doen, zitten we tegen 2100 al tegen de 1000 parts per million. Dus dan zullen we op termijn evolueren naar toestanden zoals we ze 50 miljoen jaar geleden hebben gekend. de is echt tropische omstandigheden. En... Zo kwamen we van de Neandertalenkamp in een bos op de problemen rond de opwaardiging. Van de aarde. Pieter Boesemare, docent prehistorie aan de Vlaamse Hogeschool Vivens, hartelijk dank. Ja, dank. Graag gedaan. Ze zijn jong en spelen de Sterren van de Hemel. En toch zijn ze de komende dagen niet helemaal op hun gemak. Want wie is de beste? Daar draait het om bij het Young Pianist Festival in Amsterdam. Behalve dat concours zijn er verschillende concerten... in het muziekgebouw aan het ei, waar het wachtwoord piano is. Tot en met 24 november. Minji Han is een van de deelnemers. En ook Daniel van der Hoeven, de winnaar van 2010, is erbij. En verslaggever Robert Jan luistert luistervinkt hoe het staat met de zenuwen. Als je hier door de gangen loopt van het consortium, is het gewoon nog leuk om even gewoon bij de deur te blijven staan... en je oor te luisteren te leggen. Want hier, lokaal 207, wordt uh, Hobo gespeeld, wie maar... Ja, klinkt behoorlijk uh, gevorderd. En hier... Piano, lokaal 208. Klinkt goed, uh, Daniel, hè? Absoluut. Wat hoor je er verder aan? Uh, Chopin. Fantasie, Ga door. heel ja? mooi. Ja. Uh, verder hoor ik niet, of kan ik zo niet zoveel horen, natuurlijk. Nou, Daniel van der Hoef heeft er wel verstand van. Hij heeft in 2010 het concours gewonnen. En uh, vanavond heeft hij een concert... Klaas de Vries. Dat klopt. In het muziekgebouw aan het ei. Dus hij zit helemaal in het piano. Is misschien ook een beetje, een tikkeltje, gespannen? Ja, het is wel spannend. Ja? ja het is nieuw en uh, moet wel goed gaan natuurlijk. Maar je hebt nog eventjes, we gaan eerst even kijken bij uh, Mengji. Want die ja. zit hier te spelen. Ik zou zeggen, Mengji, niks meer aan doen. Ja. Uh, ja, nou ja, uh, niks meer aan doen. Ik ga ook niks meer aan doen. doen. Nee. Hoe gaat het met je? Gaat goed, jawel. Dit is een rottige periode, hè? vlak voor de concours. Zo. Ja, het is gewoon heel erg spannend. Ja. Spannend, ja. Wat let de jury nou op? Um, ja, we let de jury op. Uh... Weet je wat, ga nog een stukje spelen. Van Revan aan Daniel. Zo'n jury hoort dit. Huh? Ja. Wa waar wordt opgelet? Nou, jury let. Um, ik, ja, ik zit niet in de jury. Ik denk dat uh, verschillende mensen in de jury op hele verschillende dingen letten. Ja. Ze zullen toch bewust of onbewust altijd op foute noten letten als ja. je die speelt. Maar er zijn nog veel meer... Um, er zijn natuurlijk veel meer aspecten die vaak nog veel zwaarder wegen. Want de meeste deelnemers zullen wel de stukken goed kunnen spelen. Dus, ja, uh, dat bedoel ik. Dus dan moeten ze het ook een beetje interessant spelen. En muzikaal. En dat, nou ja, daar hebben de juryleden ook verschillende smaken in. Dus, uh, maar ja. zie je nou in één keer of iemand echt de winnaar is of niet? Zie je dat in één keer en binnen één minuut eigenlijk? Uh, meestal niet. Daarom zijn er ook verschillende ronden in een concours. waar je verschillende repertoire moet... Uh, Laten horen wat je kan. Ja. Mag laten horen wat je kan, zo kun je het ook zien. Ja. En waar komt de concurrentie dan vandaan, volgens jou? Uh, nou, groot deel uit Nederland natuurlijk ja? en een aantal uh, uit andere landen ook. Uh, dit lijkt mij zo'n passage die uh, meerdere keren geoefend is. Ja, dat klopt. Het, zacht, is het inderdaad. Eruit. Alles, alles, alles wordt natuurlijk meerdere keren geoefend. En dit zijn, wat hij net speelt is ook een hele vervelende passage... uit de die ja. variaties van nog. Maar hoeveel uur ben je hier ja. nou mee bezig? Gemiddeld, ik denk toch wel vijf, zes uur. Dat je er, uh, er minstens aan zit. En sta je er wel eens bij stil als mensen het dan zien op tv... of ze horen op de radio zo'n pirinist... dat ze denken, jeetje mina. Ja, is... Ik wou dat ik zo kon spelen. Ja, ja, zeker wel. Ben je ervan van bewust? Ja, daarvoor, daarvoor studeren we ook. We willen altijd zo'n soort resultaten bereiken. Of in ieder geval heel erg mooie muziek spelen. Is het, is het eigenlijk nu meer belangrijk om aan een concours mee te doen dan, uh, dan vroeger? Uh, nou ja, Nationaal Piano Concours was er vroeger niet, natuurlijk. Maar ik denk, ik denk, ik denk, het, nou ja, ik denk het wel, omdat het uh, sowieso nu moeilijker is... Dus, om... moeilijker is omdat er meer talenten zijn? Nee, het is moeilijker omdat er natuurlijk eh, vanuit, eh, eh, het, vanuit de regering absoluut cultuur niet wordt gestimuleerd. Dus het wordt alleen maar moeilijker en dat eh, is al jaren aan de gang. En wat dat betreft, als je als pianist je geld wil verdienen, moet je elke mm -hmm. kans aangrijpen die je krijgt. En concoursen horen daarbij, dus in die zin is het wel belangrijker. Maar dit, dit zijpelt dan op die manier waarschijnlijk ook door naar de muziekscholen. Als je dit zegt omdat er minder talent is aan de was kan zijn door bezuinigingen. Nou, ik weet niet precies hoe dat daar zit... maar ik weet wel dat het met muziekscholen heel slecht gaat. Dus um, mijn oude muziekschool in Amersfoort bijvoorbeeld... Die, was heel, um, die stond altijd bekend als hele goede muziekschool. En ik geloof dat die ook uh, als muziekschool op de tocht staat. Ik weet niet precies Ja, er zijn heel wat muziekscholen die... Maar, uh, ja. nou, dat is die natuurlijk heel je... slecht. Dus dan zeg je eigenlijk van, nou ja, nu praten we over zo'n concours. Hoe ver gevorderd natuurlijk, maar wie weet hoe dat in de toekomst is? Ja, nou ja, het begint ergens. We zijn allemaal begonnen als ukkies uh, die het niet konden... Dus ja. ja, dat moet natuurlijk ook. Ja, het is toch ook goed als dat gestimuleerd wordt. Zelfs al gaan mensen niet meer de, de muziek in. Maar ik merk dat ik tegenwoordig de neiging heb om. Als mensen overwegen om de muziek in te gaan. Hmm. Uh, dat, ik, dat ik eerder de neiging heb om te zeggen. Nou weet je, hou het lekker als hobby. En ga iets doen waarmee je wel geld kan verdienen. Want uh, ja, de muziek. Nee, uh, tenzij, tenzij ze echt heel, echt, echt heel veel talent hebben. En nou, ja, ja. So, soms, soms weet je dat op die leeftijd ook nog niet. En dat is gewoon heel moeilijk. En uh, ja... ja Toekomstperspectieven zijn uh, niet best. Hoe denk jij erover, Nou, Ik ben het wel met Daniel eens. Het is uh, moeilijk tegenwoordig om aan de bak te komen als, uh, als muzikus. Ja. Dat is zeker Heb waar. Heb jij alternatieven? Alternatieven, ja, nee. Ik, uh, kijk, ik kijk het voorlopig, ik zie het voorlopig nog even van uh, hoe het gaat. Vol passie voor de piano? Dat altijd. <tied> Rootjamboy zat in het conservatorium in Den Haag en het klonk goed daar. Wie weet wat Minji Han bereikt via het concours van het Young Pianist Festival... dat vanaf vandaag wordt gehouden. De winnaar van 2010, Daniel van der Hoeve, presenteert dankzij het festival vanavond een cd. En hij speelt ook de wereldpremière van het pianoconcert van Klaas de Vries. Allemaal in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Wat ik me zo herinner, komt er in het volgende nummer geen enkele piano voor... is, baby, be friends with you. Dat was een tekstregel van Bob Dylan. Hij schreef ook de muziek. En de birds, die dachten, pik binnen het is winter in 1965. Nou, nou, nou, DeGids.fm Elke dag trekt een sterke patrouille het voorterrein in... om de streek te zuiveren van terroristen. Deze dagelijkse patrouilles zijn niet zonder gevaar voor onze jongens. Door dit optreden krijgt de bevolking het vertrouwen terug. En keert eerst ijzelend... ...daarna in groeiend aantal naar haar hartsteden terug. Het Polygoonjournaal over de politionele acties in Nederlands-Indië. Vrijheidsstrijders heten terroristen... ...en onze jongens waren er om de Indonesische bevolking... ...tegen die terroristen te beschermen. Niks koloniale oorlog dus. Dat is wat je noemt een mooi staaltje propaganda. Maar hoe zat het met die journalisten die destijds ter de plekke waren? Deden ze wel aan waarheidsvinding? Daarover schreef historicus Louis Sweers ...zijn proefschrift Doodzwijgen leek de beste oplossing... Morgen promoveert hij aan de Erasmus Universiteit en nu zit hij voor ons in de studio van Omroef West. Goedemorgen, meneer Zweers. Goedemorgen. Ja. In uw proefschrift dicht u een grote rol toe aan militaire voorlichtingsdiensten. Zij zouden de berichtgeving uit Nederlands-Indië gekleurd hebben. Hoe deden ze dat dan? Uh, nou ja, in Batavia, Jakarta, uh, was het uh, hoofdkantoor uh, van de militaire voorlichtingsdienst, uh, dienst lege contacten. En je moet je voorstellen, daar werkte ongeveer 200 voorlichtingsofficieren. Zoveel? In ja, die tijd? En Zeker. En in de buitenposten... werkten nog ongeveer 50 bij elkaar... correspondenten en legerfotografen. Dus het was een behoorlijke organisatie... Uh, die in het najaar van 1945 uh, is opgezet. Ze, begonnen, ze kwamen traag op gang... maar het werd uiteindelijk een hele geoliede... publiciteitsmachine uh, eigenlijk. En zij beheerste voor een groot deel dus de, de bericht, uh, berichtgeving. Hè. Zij selecteerde de foto's, niet te vergeten... die gemaakt werden door legerfotografen... maar... Uh, uh, ook de berichtgeving werd dus uh, ge, uh, uh, gezuiverd, zeg maar. En dan krijg je dus ook, uh, dat zie je dan ook... Uh, uh, berichten die vooral gaan over een klein groepje raddraaiers... Uh, uh, die, ja, waar, we, waar we moeilijkheden mee hebben. En dat, en, nou ja, dat zullen we dan wel oplossen. Maar de bevolking, uh, de bevolking, de Indonesische bevolking... die staat voor het grootste deel aan onze kant. U heeft het over het woord zuiveren. Hoe werd het dan gezuiverd, die berichtgeving? Nou ja, er werden gewoon berichten tegengehouden. Dus uh, de, veel berichten kwamen gewoon niet door. De berichtgeving, ik heb ook de media geanalyseerd, de dag- en weekbladen. Uh, de, de berichtgeving was heel neutraal op een paar uh, bladen en kranten na. Uh, met name Vrij Nederland, het Parool en de Waarheid... Uh, die schreven wel kritische stukken... maar die hadden geen eigen uh, correspondenten in, in Indië. Die hadden ook heel weinig geld. Dus dat was, dat was zeker een probleem. Die maakten wel gebruik van uh, allerlei bronnen. Dus ook bronnen van, uh, van Indonesische bronnen. Uh, van het Indonesische voorlichtingsdienst. Zo die uh, linkse kranten, zeg maar, die gaven wel een kritisch beeld... maar die hadden geen, geen beelden, geen foto's... Om te laten zien uh, dat het langzamerhand toch wel uh, een oorlog werd. Want dat werd uh, opgebouwd in de loop van de jaren. He, bij de eerste actie uh, was er nog zeg maar, sprake van een beperkte uh, censuur. Ja. Maar uh, als we verder gaan naar de tweede politieke actie in de december 1948, is er volledige censuur. En daarna, als die guerrillaoorlog grote vormen aanneemt, he, echt een full-scale uh, guerrillaoorlog in de binnenlanden van Java en uh, Sumatra... ja, op dat moment uh, is er dus uh, volledige censuur... en de pers komt er ook niet meer in. En wanneer dus is die, die, die, die in Indonesische voorlichtingsdienst begonnen eigenlijk? Nou, die is ook ongeveer uh, eind uh, 1945 begonnen. Zo snel al. Ja, en die, natuurlijk, die waren natuurlijk ook met propaganda bezig. Hè. Het was natuurlijk een conflict waar twee partijen bij betrokken waren. En die bewerkten ook de media en ook de internationale media. Want daar hield de voorlichtingsdienst zich ook mee bezig. Hè. De internationale correspondenten, die over het algemeen kritisch waren... die werden natuurlijk ook wel in de gaten gehouden. Eh, ook geobserveerd soms. Er zijn documenten over gevonden in het na Nationaal eh, Archief... En uh, ook die berichtgeving werd nauwlettend in de gaten gehouden. Daar werden uh, correspondenten geobserveerd. Op welke manier ja. gebeurde dat dan? Uh, uh, nou, uh, de, de, de, de Nederlandse militaire inlichtingendienst in Indië, de Nevis. Uh, die observeerden kritische journalisten, die hielden ze in de gaten. Er waren dus uh, toch nog wel een paar kritische journalisten daar. Zeker. Uh, je moet je voorstellen, bij de Nederlandse journalisten... was het, het grootste deel was nogal volgzaam... en werkte ook voor regeringsgezinde bladen. He, de Nederlandse regering, op dat moment was dat, uh, bestond uit de KVP... en de, de katholieken en de P de democraten, de PvdA... Uh, ja, die, die, die hadden ook allerlei uh, kranten. En uh, die kranten, die uh, regeringsgezinde kranten... die werden natuurlijk gevuld met uh, berichten... die uh, conform uh, de, de, de richtlijnen waren van de voorlichtingsdienst. Dus de meeste journalisten waren volgzaam. En een klein aantal wa waren echt uh, kritisch van de, de Nederlandse journalisten. Maar de meeste buitenlandse correspondenten in Batavia... waren behoorlijk kritisch. En um, die moet je dus um, observeren als militaire... In, in nou, die militaire. werden inderdaad... Ja, die werden geobserveerd. Uh, de, hun telegrammen werden onderschept... So, uh, er was in Batavia maar één telegraafkantoor. Uh, het is natuurlijk wel uh, eind jaren 40, dus in die tijd werd alles nog... Uh, ging via de kabel, werd het, uh, uh, werd het doorgevoerd, die telegrammen, telegrafisch En uh, die werden inderdaad allemaal onderschept. Ik heb ook de kopieën van uh, allerlei uh, uh, berichten van buitenlandse journalisten... gevonden in het, na het na uh, Nationaal Archief. U spaart ook veel journalisten en fotografen niet deden ze dan niet zo achter de waarheid te komen terwijl ze daar zaten? Nou, het, het, ja, ik ben daar wel inderdaad kritisch over... maar het was ook wel ingewikkeld. Kijk, uh, buiten de beveiligde enclaves van de steden... Uh, je kon niet zomaar als journalist of fotograaf in een jeep springen... en het binnenland inrijden. Dat was nogal gevaarlijk, want er waren overal verschillende strijdgroepen. Het was niet zo dat er één tegenstander was. Ja. Je had het Indonesische regeringsleger, maar je had nog een tiental strijdgroepen van allerlei verschillende richtingen... van communistisch tot islamitisch. En het was gewoon gevaarlijk. Dus je kon uh, als journalist niet alleen maar daar door die binnenlanden gaan rijden. Dus dat was wel een beperking. Veel journalisten bleven dus ook in het centrum van Batavia hangen... aan de bar en gingen naar recepties, uh, persconferenties... en kwamen zo aan hun informatie. Maar waren er wel journalisten die uh, toch dat binnenland zijn ingegaan... ondanks het gevaar wat het dreigde? Ja, natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld Alfred van Sprang, uh, de oorlogsverslaggever... eigenlijk de godvader van de Nederlandse oorlogsverslaggeving... Uh, die, ging, die trok een Amerikaans militair uniform aan... en die ging in een jeep en schilderde hier een grote Amerikaanse vlag op... en die reed gewoon dwars door de binnenlanden van Java. Die, die deed het wel, ja. Zeg maar dat was een soort Arnold Kaskens. Die waren er toen ook wel. Dus... Het beeld wat de Nederlander kreeg als hij de regeringsgezinde kranten las... en dat waren de meeste, ja. was dat het daar... ja, er was wat opstand, maar dat werd de kop in gedrukt door onze jongens. Precies, ongeveer zo, ja. En uh, het, zeg maar de opbouwmissie, uh, zoals je dat zou kunnen noemen... Hè, dus de, de humanitaire opbouwmissie, het verstrekken van voedsel aan de bevolking... kleding, het geven van medische zorg en zo, dat zag je heel vaak. En onze jongens werden natuurlijk wel in beeld gebracht... Uh, patrouille lopend... Uh, uh, wachtlopen en dat soort foto's waren er natuurlijk wel. Maar echt het harde werk, ja, dat hebben we niet gezien. En dat werd allemaal in Nederland van zoete koek geslikt? Uh, nou, in Nederland was er ook wel sprake van een zekere vermoeidheid. Dus uh, opmerkelijk is dat een 48, eind 48... bijna twee derde van de bevolking was voor militair ingrijpen... Zo, er was sprake van een zekere vermoeidheid van... laten we er nu maar een eind aan maken aan die situatie daar in Indië. Dus uh, ja, de vraag is dan, uh, dat zijn Nipo-enquêtes geweest... eind december, uh, in december 1948, uh, die die cijfers weergeven. U uh, zei eerder al dat Vrij Nederlandse, de en de waarheid... die, die weken af van de traditie ja. die toen heerste... die schreven wel kritische stukken... gebaseerd ook op Indonesische bronnen, maar ook op de internationale pers. Mensen van de internationale pers, werden die ook gemanipuleerd daar? Nou ja, gemanipuleerd. De internationale pers liet zich niet ringeloren... door de militaire voorlichtingendiensten. Die hadden een veel kritische houding. En die, die stoorden zich er niet aan. Ze werden natuurlijk wel in de gaten gehouden... en hun berichten werden onderschept, dat wel. Maar ze bleven gewoon doorschrijven. Het punt is natuurlijk wel dat die internationale bladen... Uh, werden in Nederland relatief weinig gelezen. Uh, ja, door de elite, dat wel. Maar de gewone bevolking las geen Washington Post... of New York Times in die tijd. Nee. Wanneer kregen we in Nederland wel een getrouwd beeld... van wat er in Nederlands-Indië gebeurde of gebeurd was? Nou ja, dat heeft natuurlijk wel lang geduurd. Zeg maar. In de jaren zestig begint uiteindelijk wel... Uh, er komen dan berichten uh, door ook uh, bij uh, de eerste uitzendingen van Vara... achter het nieuws waarin uh, professor Hutting uh, het een en ander vertelt... over zijn eigen ervaringen in, uh, in Indië. En dan langzaam wat komen er wel berichten en ook beelden naar buiten. Ja. Heeft het echt zo lang geduurd? Ik denk het wel, ja. Historicus Louis Weerts over de journalistiek... in het voormalige Nederlands-Indië tijdens de Indonesische revolutie. En morgen promoveert hij op dit onderwerp. En zijn proefschrift verschijnt nog als boek ook. En wel onder de titel De Gecensureerde Oorlog. Mag ik u danken en veel succes wensen met uw promotie. Ja, ja dank u wel. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half twaalf bijna. En hier is Dorot Meegens binnengelopen met het nms Journaal in zijn hand. Ondanks de lichte groei blijft het kabinet zich zorgen maken over de Nederlandse economie. De nieuwste CBS-cijfers betekenen dat het herstel gestaag doorgaat, zei minister Dijsselbloem van Financiën, maar het is volgens hem geen reden om de vlag uit te hangen. Uit de cijfers die vanochtend bekend werden, blijkt dat na vier kwartalen krimp de economie weer groeit, maar de groei is wel beperkt. Het aantal werklozen is het laatste kwartaal toegenomen met 46.000. Minister Kamp van Economische Zaken noemt dat zorgwekkend. Hij vindt het wel positief dat er weer meer wordt geïnvesteerd. Bij een processie in Irak voor het Shiïtische herdenkingsfeest Ashura is een aanslag gepleegd. En er zijn tientallen doden. Tijdens het feest herdenken Shiïten de dood van Hussein, de kleinzoon van de profeet Mohammed. Aanslag werd gepleegd in Hafrija, 50 kilometer ten zuiden van Bagdad. Er zijn nog steeds gebieden in de Filipijnen waar geen hulpgoederen zijn aangekomen. Valerie Amos, die de noodhulp namens de VN coördineert, heeft gezegd dat ze daar niet tevreden over is. Emers hoopt dat het lukt de gebieden de komende dagen te bereiken. Het voelt nu alsof we de mensen hebben laten zitten, zei ze. En dat zijn de hoofdpunten. Waar staat het stil op de Nederlandse wegen Rijnland-Zwaan? Nog even op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwerkerk aan de IJssel, twee kilometer. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En door een brandmelding rijden er van en naar Schiphol tijdelijk geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Gids .fm. Met Felix Murders. De dag die je wist dat zou komen, is er bijna. Zaterdag arriveren Sinterklaas en zijn Pieter eindelijk in Nederland. Simone Wijmans praat met de kunstenaar en activist die de discussie over het racistische gehalte van Pieter Baas heeft aangezwengeld. De webwereld van Quincy Op Twitter heb ik op dit moment 1350 volgers en op Facebook 1024. Nou is er de afgelopen weken ontzettend veel gezegd... en geschreven op sociale media over Zwarte Piet. Is het racisme of niet? Welke tweet of welk Facebookbericht is jou nou het meeste bijgebleven? Er was eentje van uh, een, een meisje op Twitter. En uh, die zag mijn Twitter-avatar. En die zei, kijk, je neemt het wel heel erg ver... want je Twitter-avatar is wit. Dat kan gewoon niet, Quincy. En ik rolde van mijn stoel van het lachen. Waarom? Nou ja, omdat dat juist ook iemand is die niet heeft gekeken naar mijn verdere profiel. Want ik heb het juist zo ingebouwd dat alleen je een stukje ziet... maar in de rest van het profiel zie je me wel staan. Dus iemand zat gebaseerd op een klein stukje informatie al een oordeel te vellen. En ik dacht dat is juist ook emblematisch voor de discussie over Zwarte Piet op dit moment. Nou heeft Anouk uh, korte tijd geleden een aantal Facebook berichten op haar Twitterpagina gezet. Facebook berichten naar aanleiding van die hele Zwarte Piet discussie. De etter die zij over zich heen kreeg. Heb jij dat ook gedaan? Een paar keer, maar meestal doe ik het niet. Uh, meestal verwijder ik het. Af en toe als het echt heel, heel erg ver gaat, dan doe ik ook gewoon aangifte bij de politie. Had je dat van tevoren verwacht, dat er zoveel negativiteit over je heen zou komen via sociale media? Ja. Uh, in 2011, toen ik gearresteerd was um, in Dordrecht, gebeurde dat ook. Dus ik wist ook dat het best wel heftig zou zijn. Ik wist niet dat het zo lang zou duren en zo lang zou doorgaan. Nou zei je, je hebt zo'n 1300 volgers op Twitter. Wie volg je zelf? Wie vind je goed? Um, ik vind zelf uh, Banji QI heel goed. Um, ik vind zelf uh, Hassana Ankal heel goed. Waarom? Omdat zij op een bepaalde manier dingen presenteren en ook discussies aangaan met mensen waarbij je denkt van ja zo, zo kan het ook. En een van mijn absolute favorieten is uh, Flavia Zodan. Um, zij zit op Twitter onder de naam Red Light Voices. En zij weet op de juiste manier een feministisch geluid te presenteren dat niet gaat over hé hey, ik wil een deel van de kapitalistische taart. Die is gewoon van nee, uh, feminisme hoort voor ons allemaal een, een betere wereld te creëren niet alleen voor een bepaalde groep. En als het nou niet gaat over Zwarte Piet, welke sites bezoek je dan? Ik bezoek zelf dan uh, Mother Jones, um, een Amerikaanse progressieve website. Um, ik, ben ook, uh, ik kijk al heel erg naar The New Republic. Um, dat is nu in handen van de voormalige coördinator van de web. Zaken van, van Obama's campagne in 2008. Um, ik kijk ook heel erg naar uh, joop.nl. Een grappige site om een beetje de links progressief sociaal democratisch geluid een beetje te polsen. Als je het zo wil noemen, een beetje vara geluid. Ik ben je een YouTube kijker? Ik ben een YouTube kijker, ja. Het is heel uiteenlopend. Ik, ik hou ervan om nieuwe dingen te ontdekken. Recent heb ik gekeken naar een tv-programma in Amerika genaamd Kamau Bell, uh, Totally Biased. Hij gaat heel vaak de straat op en vraagt mensen verschillende dingen. En een van de dingen wat hij laatst had was hij ging met een blanke man Brooklyn of Harlem in. En daar heeft hij zwarte mensen gevraagd wat zij aan witte mensen willen vertellen. En mensen gaan helemaal los. Oh <lacht> So is there anything you need to say to this white guy? Don't ask to feel my hair anymore. Eh. Uh, zegt <laughs> oh, huh? van je raakt mijn haar nooit meer aan. Tot um, jij hebt bepaalde privileges die ik niet heb. Dus daar moet je gewoon uh, even mee dealen. Geweldig. En hij doet het met een humor. Hij doet het met een lichtvoetigheid, maar toch serieuze thema's heel hard aanpakken. Anything we should or shouldn't say to black people? I don't call him a nigger. Uh... Yeah, muziek online. En muziek online kijk ik naar 22 Tracks. Een Amsterdamse onderneming die nu min of meer de hele wereld over gaat, Geweldig. Waar luister jij op dit moment naar op 22 Tracks? Op dit moment luister ik naar, um, naar de, de broers uh, Atje... Uh, Crooks en Hef. En Crooks en Hef, dat zijn twee jochies uit uh, Rotterdam, uit Hoogvliet. Hoogvliet is min of meer de Belmer van Rotterdam, zou je kunnen stellen. En um, waar de Bijlmer de afgelopen tien, vijftien jaar... min of meer een imago-boost heeft gekregen... is dat bij Hoogvliet nog niet het geval. Ik denk van, daar moeten we aandacht op vestigen. Van, hé, hey, daar zijn dingen gewoon structureel mis. En deze twee... Uh, Kunstenaars, muziekkunstenaars uh, ben ik echt gewoon fan van. En hoe heet het nummer? Het nummer heet Begraaf me als een G. En ze zijn ook uh, Antiaans, Curaçao's. En dat ben ik ook. Dus dat is ook een beetje chauvinisme van mijn kant. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. En uh, ja, gewoon een, een, een, ja, hun, hun muziek. Mensen moeten het gewoon luisteren. Yeah. Rijden rijdde me één seconde om en je stak me in mijn rug. Je zag me liever kapot, bijna was het gelukt, yeah. We waren best amatisch voor het leven. Een paar weken brok en toen was die me vergeten, shit. Ik pik veel, maar er zijn nog grenzen. Ben je dief, ga niet stelen van je eigen mens. Dat is je ware aard die naar boven komt. Twee gezichten, want op straat praat je over ons. En de deur stond altijd open voor je... Misschien komt het nog wel goed, ik mag het hopen voor je Om de zoveel tijd slip je weer En ik gaf je nog een kans, maar je hebt niks geleerd Waarom een op een nigger die probeert te eten Maakt niet uit, want ooit kom je de verkeerde tegen Elke dag kom ik weer meer te weten Je was mijn boy, nu die nigger die ik wil vergeven Crooks Familie op nummer 1 mijn niggers op nummer 2 Money op nummer drie, laat mijn bal op die nekjes en begraaf Massa G. What's up? Nou ah ja, ik ben op de straat opgegroeid. Dan liggen de verhoudingen wat anders. Dan, dan geef je eerder gauw een klap of niet. Het is de manier waarop je opgevoed wordt. En ik ben op straat opgegroeid, ja. Dus uh, dat is misschien de reden dat ik eerder een klap geef. Dat, dat waren wij ook zo gewend in de, in de buurt in de Jordaan. Eerst slaan en dan praten. Ja, meestal wel. Uh, denkt u dat uh, criminaliteit dat, uh, een aangeboren kenmerk is? Of dat het echt een keuze is geweest? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Ik denk niet dat het aangeboren is, dat zou belachelijk zijn. Maar het zijn wel allemaal factoren die een rol spelen natuurlijk. Hè? Waar iemand geboren wordt, hoe die opgroeit, wat voor vriendjes die heeft. En noem maar het op. In, in mijn jeugd zijn er heel veel vriendjes dat, uh, aan de herenbienen gegaan en noem maar wat op. Ja, dat is een keuze die je maakt, maar wordt wel natuurlijk ingegeven... door de buurt waar je woont, hoe je opgroeit en noem maar wat op. Heaven Crooks, met Begraafma als een G en een G dus een gangster. En Willem Holleder was te horen uit College Tour met Twan Huis. Ik ben op straat opgevoed, zegt hij, en dat is ook de reden waarom ik na. Quincy Gario, Zwarte Piet-criticus en kunstenaar... is fan van deze rappers uit Hoogvliet. Alle besproken links staan op de website. Gario <truimt> .fm. Natuurlijk zitten de Filipinos in het rampgebied te springen... om voedsel, om schoon drinkwater en onderdak. En daarom willen ze ook contact met de buitenwereld, met familie en vrienden. Nu is dat op veel plekken in het getroffen gebied zo goed als onmogelijk... omdat de telefoon- en internetverbindingen zijn uitgevallen. Maar even Bob en zijn hulporganisatie Disaster Tech Lab... die kunnen daar iets aan doen. Goedemorgen, meneer Bob. Goedemorgen. Hoe kun je ervoor zorgen dat Filipinos in het rampgebied... weer kunnen communiceren met de buitenwereld dan? Nou, er zijn, er zijn een aantal mogelijkheden. Uh, de, wat wij doen, en wij, wij doen dat eigenlijk al jaren, is... wij leggen ne draadloze netwerken aan, gebruiken het maken van de wifi-technologie. Ja. En dat netwerk daar gebruiken we dan... of daar hangen we eigenlijk satellietterminals aan... die dan verbinding met het, het wereldwijde uh, internet maken. Dus u, u creëert een soort basisstation en ja. dan heeft u een uplink naar de satelliet? Ja, correct correct. En daar hebben we dan een of meerdere afhankelijk, want we, we, we werken in, in uh, verschillende si uh, locaties, dus uh, uh, afhankelijk van waar we moeten zijn. Dus dan zetten we op links en dat delen we dan eigenlijk via wifi. En daar kunnen dan allerlei diensten over lopen. Dat kan dus van, van zijn van internettelefonie tot gewoon e-mailen of webbrowser of wat... wat nee, uh, dat basisstation, dat zendt dus gewoon wifi-signalen uit? Ja, ja, het zijn natuurlijk wel niet de huistuin en keuken wifi-apparatuur wat bij iedereen thuis staat. Dus het, is, is, uh, het, het, het, het wordt zwaarder geschud. Dus daar kunnen we ook grotere gebieden afdekken. We kunnen wat meer bandbreedte aanbieden en dergelijke. En hoe groot is dat gebied dan? Nou, het hangt ook best af. We wijken met. Op geconcentreerde punten. Dus we, we werken vanuit een locatie bijvoorbeeld een veldhospitaal is. of een, een, een punt waar voedselvoorziening wordt. een voedselverdeling is. of andere hulpgoeden worden verdeeld. En die gebieden dekken we dan af. We bieden dan ook vaak. zetten we tijdelijke soort internetcafés op. waar we, dus, we laptops en tablets bij ons. waar mensen dus die zelf eigenlijk geen apparatuur hebben. De, die kunnen gebruiken. Uh, we kijken ook bijvoorbeeld naar de energievoorziening. We gebruiken heel veel uh, zonne-energie. Want ja. Elektriciteit ligt gewoon, natuurlijk, helemaal plat daar. De ja. Dieselgeneratoren worden veel gebruikt, maar er is een schijnend tekort aan brandstof. En we doen dan ook vanuit die punten, bijvoorbeeld, wat ze noemen straalverbinding aanleggen. Dus als wij één locatie hebben met een satellietoplink. Aan 5, 6 kilometer verderop is een locatie waar we ook wat willen installeren. Dan in plaats van daar opnieuw een oplink eh, neer te zetten. want die dingen zijn verschrikkelijk duur en, en ja, moeilijk te krijgen. doen we een straalverbinding via wifi aanleggen tussen die twee punten. en dan kan zo'n één satellietoplink eh, gedeeld worden. Maar zo'n satelliet oplink heeft natuurlijk zijn uh, beperkingen. Zoveel kunnen er niet over. Uh nee nee het is het is niet wat je kijkt ja ik bedoel hier uh, wij wonen if, ik werk, ik woon zelf in Ierland dus daar is inderdaad ben ik niet zo snel als in Nederland dus ik praat maar nu met u met een Ierland in... op dit moment sorry ik praat nu met u in Ierland op dit moment nee nee ik zit op dit moment in in Nederland oh ja, ik ben even op de hoogte. Ik ben, ik ben van alles. Ik moest hier op een. Uh, er is een conferentie op het moment in, uh, in Brussel over uh, eerste hulp. En, of rampenbestrijding en ontwikkelingshulp. Dus ik had, ik had dat al geboekt en ik ben dus vanuit hier alles aan het coördineren. Maar gewoon wat betreft verbindingen daar. Ja, het, het ligt dus de 5 en de 10 MB wat, je, wat we kunnen aanbieden. En. Dat is, op zich klinkt dat niet snel, maar het, het is beter dan, dan, dan niks natuurlijk. En uh, ja, we kunnen daar bijvoorbeeld ook uh, internettelefonies het als Skype-achtige gesprekken mee aanbieden. Dat, daar is dat voldoende voor. We doen wat videoconferenties en dat zo. Dus het is een, het is een hele voorsprong. Het gaat op de plaatselijke bevolking communiceren en uh, we assisteren ook de andere hulporganisaties met verbindingen. Dit lijkt me een relatief nieuwe tak van sport in de rampenhulpverlening, toch? Heeft u veel ervaring mee inmiddels of niet? Nou, ik doe het ondertussen al vier jaar. Ja, ik ben de organisatie begonnen uh, na de aardbeving van 2010 in Haiti. Want ik, ik werkte van tevoren eigenlijk commercieel in die wereld van, van draadloze, draadloze gebeuren en ik zag dat daar een. Uh, ja, en zat in de is misschien een verkeerde uitdrukking. Maar het is een voordeel van, voor, als je wifi gebruikt, iedereen heeft al apparatuur die daarmee uh, waarmee ze verbinding kunnen maken. Kijk, traditioneel hebben uh, hulporganisaties brengen allemaal hun eigen radioapparatuur, maar dan moeten ze. A, moeten de mensen getraind zijn erop? B, moet je dan alle apparatuur zelf meenemen? Wij leggen een wifi-netwerk aan. En iedereen met een laptop, een smartphone of een tablet. of een gewone computer kan daar verbinding mee maken. Ja. Dus dan, dan hoef je niet, niet, niet al die extra apparatuur mee te nemen. En die Filipines die staan erom bekend dat ze enorme hoeveelheden tekstberichtjes versturen. En dat geeft natuurlijk geen boost aan het aantal MB's. Dat valt wel mee dan? Nee, nee. Want we zijn ook, dus na, na, naast wifi, zijn we nou ook de laatste tijd het uitbreiden tot we lokale. 2G en 3G en gsm-netwerkjes aanleggen. Dat zijn zogenaamde pico-cells. Daar dek je een, een straal van een paar honderd meter mee af. Dus daar kunnen mensen ook gewoon tekstberichtjes versturen. Er staat dus een zender dan bij het basisstation. Ja, ja. ja. En wanneer vertrekt u naar de Filipijnen? Nou, ik vertrek waarschijnlijk over een week of twee. Ons eerste team vertrekt eh, waarschijnlijk zondag. Moet even kijken met vluchten. Want ze vliegen via Manila. Manila. En ja, natuurlijk, iedereen gaat daarheen. Dus dat eh, is even kijken wanneer je plaats krijgt. Ik blijf nog even in West-Europa om, om een aantal dingen te, te coördineren. Bijvoorbeeld, ik heb net vanochtend pas behuizing kunnen regelen, want we zaten eerst te kijken tot we in tenten moesten slapen. Maar ik ben via via heeft iemand in contact gebracht met een Nederlander die er in de buurt woont en wiens huis nog redelijk recht opstaat. Dus daar kunnen we uh, voorlopig terecht. En ja, dit heeft logistiek natuurlijk heel veel voet in de aarde. Want je zit ook dingen bijvoorbeeld... We moeten toestemming van de Filipijnse overheid hebben... om die radiofrequenties te gebruiken en zo. Dus ik wil gewoon zelf even blijven in een locatie... waar ik redelijk goede communicatiemiddelen heb. Wat neemt uw team mee om in dat rampgebied aan de slag te gaan... naast al die communicatieapparatuur en die zonnecellen? Ja, alles wat ze nodig hebben. We nemen, We nemen alle technische apparatuur mee... Maar daarnaast wordt dus ook voeding meegenomen, uh, meditie, uh, eerste hulpspullen, uh, waterfilters, slaapmatjes, slaapzakken, uh, mosquitennetten. Dus, uh, want we willen, we willen gewoon volledig zelfvoorzienend zijn. Want als je, uh, als je naar zo'n rampgebied toe gaat en je moet hulp van andere mensen hebben om je dagelijks uh, levensonderhoud, om ze te doen te voorzien, dan, dan belast je het systeem dan nog meer. Dus dat, dat, dat willen we absoluut vermijden. En in ieder geval voldoende zonnecellen, want er is weinig elektriciteit. En de Filipinos, ja. die moeten hun telefoon gebruiken en willen dit systeem goed werken. Dus ja, dan moeten ze opgeladen zijn, hè? Ja, precies. Want dat is, ja, ik, heb, ik, ben daar, ik ben continu in contact met, met mensen die er onderweg heen zijn of organisaties die al daar zijn. En ja, Alle hulporganisaties zijn in paniek. Want ze, ze, ja, ze kunnen ook geen genoeg, genoeg brandstof krijgen voor hun, uh, hun dieselgeneratoren. En ja, wij zijn daar gelukkig een stapje voor met, uh, met zonnecellen en zo. Even Bob van de hulporganisatie Disaster Tech Lab. Succes! Dankjewel. Give me a ticket for an aeroplane. Got time to take a fast train. Long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 Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once I'm more? Anyway, yeah, grab me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train day. Lonely days are gone, I'm going home My baby Mr. to repair a little My baby Mr. to a little Weinig tijd is om muziek te draaien in een Radio 1-programma. Dan wordt dit nummer nogal vaak gedraaid. De letten we dat, duurt maar 1 minuut en 51 seconden. Dat was toen in 1967 tamelijk normaal. De bokstops. De in 1813 komt Willem vanuit Engeland aan op het strand van Scheveningen. Hij wordt enthousiast ontvangen. In de nieuwe kerk in Amsterdam wordt Willem ingehuldigd als soeverein vorst. Heer, Nederland is vanaf nu een monarchie. Het grondgebied van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Zo het eerste dat Willem doet is een grondwet laten schrijven. Hierin staan de belangrijkste rechten van de burgers. Maar er staat ook in hoe de macht in Nederland wordt geregeld. De geboorte van de grondwet in 1813. Eind deze maand viert Nederland de 200ste verjaardag van die grondwet. Mooi natuurlijk, maar we moeten niet te hard juichen. Volgens hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, Wim Voermans... is onze grondwet gedateerd en onduidelijk. Meneer Voermans, u zit daar in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Hoezo is onze grondwet onduidelijk? Um, omdat een aantal hele belangrijke regels... die bijvoorbeeld die machten die u al noemde uh, regelen... Uh, de verhouding tussen het regering en het parlement... Um, wat de rechter wel en niet kan doen, uh, wie de wetten mogen maken... Um, de regels die daarover in de grondwet staan, die bieden maar beperkt houvast. Wij hebben ons uh, gaande de jaren steeds meer verlaten op ongeschreven regels... die de verhouding tussen regering en parlement um, met name dan uh, regeren. En um, ja, die regels, uh, niet alleen staan ze niet in de grondwet uh, op een hele duidelijke manier... maar er is ook onduidelijkheid nu over de inhoud van die ongeschreven regels. Geef eens een voorbeeld van waar het spaak loopt dan. Nou, we kennen allemaal het voorbeeld, het hele recente voorbeeld... van wat mag de Eerste Kamer nou wel of niet um, doen... als het gaat om het uh, beoordelen van begrotingswetten. Kunnen ze daar bijvoorbeeld een politiek oordeel uh, over hebben, de Eerste Kamer? Dat is onduidelijk. Sommigen denken van wel, sommigen denken van niet. Um, dat er staat niks niet zo over de grondwet. God dat nee. is een ongeschreven regel dus? Dat, nou ja, de, de vraag is zelf of het een ongeschreven regel is. Er is zo nog onduidelijk duidelijk is het. Over, ja. Ja. Ja. En zijn er meer voorbeelden te noemen? Nou, ik heb in, het, in een Volkskrant-artikel van afgelopen zaterdag een heel rijtje voorbeelden genoemd. Het begint eigenlijk bijvoorbeeld bij die vertoning toen met minister Verdonk... toen de Tweede Kamer het vertrouwen in haar leek op te zeggen, toen ze toch niet vertrok. Wist niemand precies hoe dat nou uitgelegd moet worden. Dat is een van de meest bepalende regels die we hebben in ons bestel... Uh, hoe zit de verhouding tussen parlement en regering regeringen elkaar? Hoe werkt die vertrouwensregel? Uh, daar moet je van op aan kunnen in een democratie. Nou, het was gewoon een onduidelijk. Het spelregelboek was kwijt. We wisten niet precies wat we moesten doen. Ja. Um, nou ja, zo zijn er nog uh, veel meer voorbeelden te noemen. 200 jaar grondwet wordt gevierd. Waarom is een grondwet meer dan alleen een symbool, volgens u? Nou, grondwetten zijn uitermate belangrijk um, uh, in... Um, Staten en met name democratische rechtsstaten... daarin staat voor eens en altijd bepaald... van wat de overheidsmachten mogen doen... hoe vrijheid van burgers eigenlijk wordt gewaarborgd... wie er wetten mogen maken, wie er recht mag spreken... daar kan je, dat geeft zekerheid in de democratische rechtsstaat... dat degenen die de macht hebben zich daaraan ook zullen moeten houden. Dat is eigenlijk de kern, de essentie van een grondwet... die zorgt ervoor dat we vrij kunnen samenleven. En uh, dat doen de meeste grondwetten ter wereld ook. En de onze doet dat dus ook wel, maar heel erg miniem. Nou ja, uh, miniem. En uh, u zegt al, hij is in uh, 1814 voor de eerste keer vastgesteld. En sindsdien herzien. Sommigen zeggen 1815. Sommigen uh, zeggen ook 1813. Nee, 1813, uh, dat is bepaald niet waar. Toen, oh, uh, waarom vieren we, uh, we dat dan 20... jaar? 200 jaar? Ja, dus maar we, we, vieren niet twee, uh, we vieren niet 200 jaar grondwet. Dat is pas volgend jaar. Uh, okay. Dit jaar vieren we uh, uh, nou ja, de aanlanding in Scheveningen uh, uh, op 30 november. Van, er, zat, uh, er zat nog wat tijd tussen. Daar de... zat wat tijd tussen. Hè. De, ja. in, uh, die commissie heeft er drie maanden ongeveer over gedaan... om die grondwet uh, te maken onder leiding van Gijsbekaard van Hogendorp. Dus daar hadden ze even tijd voor nodig. Maar eigenlijk moet die grondwet grondw in Nederland dus up-to-date worden gemaakt. Om het een mooi Engels woord te noemen. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk wel dringend. Uh, allerlei landen ter wereld doen dat ook. Die hebben mechanismen om ervoor te zorgen dat zo'n grondwet en die grondwettelijke regels bij de tijd blijven. Um, de meeste grondwetten trouwens, dat is misschien een aardig weetje voor uw luisteraars. Uh, die zijn eigenlijk, 75% van alle grondwetten in de wereld is uh, nieuw of herzien sinds 19. 1973 ongeveer. Ja. Dus uh, veel landen slagen er wel in... om hun grondwet up-to-date te houden. Maar wij hebben een soort wijzigingssystematiek bedacht... ooit in de 19e eeuw... die het echt bijna onmogelijk maakt om die grondwet te wijzigen, up-to-date te houden. Ja, want beide kamers moeten zich erover buigen... en dan moet er ook nog eens tussentijds een verkiezing worden gehouden. Hè? Zo is het ongeveer. Precies, er zijn twee lezingen. Dus een, een, een eerste uh, begint met een uh, wetsvoorstel... wat vast moet worden gesteld... dat er grond is om de grondwet te wijzigen. Dan moeten we de Eerste en de Tweede Kamer met een gewone meerderheid. Dan moet, zijn er tussentijds verkiezingen. En dan uh, kan de kiezer zich er eigenlijk over uitspreken. Dat hebben we meestal niet zo door. Maar dan komen de nieuw gekozen kamers weer bij één. Eerste en Tweede Kamer. En die kunnen dan alleen maar met twee derde meerder uh, ja, zeker tegen zijn voorstel. Je hebt twee derde meerderheid nodig. Nou, Dat is een zodanige zware herzieningsprocedure dat het bijna onmogelijk is om werkelijke grote veranderingen uh, daar uh, door te voeren in de grondwet. Maar ja, aan de andere kant, er zijn allemaal internationale verdragen die mij als burger beschermen tegenwoordig. Oh. Ja, precies, maar die zijn niet geschreven precies voor de Nederlandse situatie. Dus het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Daar gaan wij onze mensenrechtenbescherming tegenwoordig halen. Dat wordt ook meestal ingeroepen in Nederlandse um, uh, rechtsgeschillen. Nou, dat, dat, dat kan. Uh, maar die zijn toch wel uh, generiek van aard. Uh, de Nederlandse overheid heeft veel meer ruimte... om daar restricties op dat soort grondrechten te te bezigen dan bijvoorbeeld de Nederlandse grondrechten. Wat in onze Nederlandse grondwet staat... dat is eigenlijk maar heel moeilijk voor de overheid... om daar inbreuk op te maken. Dat is wat makkelijker bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dan zou je kunnen zeggen... nou, ja, dat is hartstikke makkelijk voor de Nederlandse overheid. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Want toen we die grondrechten in de grondwet hebben gezet... was het juist de gedachte dat er allerlei... Ja, bescherming zou zijn... Um, die het niet zomaar mogelijk zou maken... om inbreuk te maken op die grondrechten. Ja. Ja, die worden dus links ingehaald door die EVRM-rechten. En nog niet zo lang geleden hadden we het feit... dat Duitsland uh, steun moest verlenen aan Griekenland. Althans, dat wilde Merkel. Maar daar moest nog wel eventjes een uitspraak worden gedaan... door de hoogste Duitse rechtsinstantie. Ja. En dat, dat doen wij niet, hè, dat soort dingen. Nee, wij hebben geen constitutioneel gerechtshof. Dus je kan eigenlijk niet naar een rechter toe... Uh, met een verhaal... Um, waarbij je zegt, van, luister eens, er is hier een wet tot stand gekomen... of een verdrag tot stand gekomen. Dat is volgens ons in strijd met de grondwet. Dan kan je in Nederland niet naar de rechter. Dus, dus de rechter in Nederland niet toegestaan... om wetten te toetsen aan de grondwet. Dat is eigenlijk ook jammer. En wat stelt u nu voor? Dat u samen met wat collega's in een café duikt... en een mooie nieuwe grondwet opstelt? Nou, de, uh, dat zou best kunnen. Ik houd me daar voor aanbevolen. Het is mijn vak, dus uh, uh, waarom niet? Maar ik denk dat dat uh, niet helpt. Er is net een commissie geweest. Die heeft dat uh, geprobeerd. Um, dat is uitermate lastig. Wat wij zouden moeten doen in dit land. is. Waarom een... is dat uitermate lastig? Juist vanwege dat gedoe in de Tweede en de Eerste Kamer. en die tussentijdse verkiezingen en die tweederde meerderheid? Of zijn er Precies. nog andere zaken? He, dus iedereen ziet erbij al hangen. dat als je het wil hebben over de uh, positie van de Eerste Kamer. dat gaat dus nooit lukken om dat te herzien in de grondwet. Want dan moet de Tweede Kamer bijvoorbeeld met tweederde meerderheid. tegen zijn eigen belangen gaan stemmen in de tweede ronde. Ja. Nou, dat is gewoon ondoenlijk. Wat wel zou kunnen helpen is. wat um, veel landen in de wereld hebben gedaan. Uh, is hun grondwet voor bepaalde onderdelen heel moeilijk herzienbaar te maken... en voor andere delen uh, eenvoudiger herzienbaar te maken. Daar moesten we eens over nadenken. Dus eerst over het proces en dan over de inhoud. Want nu uh, stopt alles uh, aan de voordeur, om het zo maar eens te zeggen... omdat de grondwet niet toestaat bijna om herzien te worden. Misschien kunnen we in het land afspreken dat er onderdelen zijn in die grondwet... waarvan we zeggen, daar moeten we een iets eenvoudiger herzieningsprocedure voor hebben. En wat een optie B zou zijn, uh, dat is misschien ook voor het parlement... Uh, iets om over te spreken. Wat je ook zou kunnen doen is, als je veel ongeschreven regels hebt... en je vindt die belangrijk, maar je wilt ze wel kunnen herzien... dan kan je dat ook neerleggen in een wet... Ja. Dus dat je met elkaar afspreekt, luisteren eens even, voor de komende jaren spreken wij af... dat er een wet is waarin vastgelegd wordt wat de positie van de Eerste Kamer is. Dus nou, eind dat deze is heel maand, best doenbaar. Eind deze maand mogen we wel feest vieren, want dan uh, is hij 200 jaar geleden is die aangekomen daar in Scheveningen. Maar drie maanden later, geen reden tot feestvieren, meneer Voermans? Ik denk het niet. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dan de televisie nog van vanavond. Er wordt al weken over gepraat en geschreven. Dus je zou denken dat die alles uitgezonden. De documentaire Slatfeest van Sunny Bergman. Ze praten namelijk over een bepaalde witte Witteman. Stond op de cover van het Volkskrant Magazine. Halfbloot erin. In de vaarrits was ze. Noem maar op. Sunny Bergman onderzocht waarom. En in hoeverre het zo is dat mannelijke lust veel geaccepteerder is dan de vrouwelijke. En als die lust openlijk wordt geuit door een vrouw. Dan ben je al snel... Een slet. En mannen worden dan juist tuur gevonden. Vanavond is sletvrees om 9 uur. Sletvrees, ja. Om 9 uur op Nederland 3. En nog een documentaire, Gegijzeld. Een reeks uitzendingen over Nederlanders... die in het buitenland ontvoerd zijn geweest. En in deze aflevering het nog niet eerder vertelde verhaal van twee Nederlandse waterbouwkundigen. Die werden in 1994 in Jemen ontvoerd... en wekenlang vastgehouden door de Gaamstam... die een vermogen aan losgeld eiste. En na lang onderhandelen kwamen ze vrij. De impact van deze gebeurtenis op hun leven... is ook na twintig jaar nog steeds groot. Gegijzeld dus. Om 11 uur op Nederland 2. Zometeen lunch op deze zender met Jurgen van den Berg. Surf naar degids.fm. Tot morgen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Welk beeld is jou van vandaag nou met name bijgebleven? Is jou nou helemaal duidelijk wat daar is gebeurd? Op zoek naar de juiste antwoorden. Laten we daar nog maar eens even heel rustig dan de tijd voor nemen. Het NOS Radio 1 Journal. Ja? Gaat hij ook antwoord geven op de vraag? Elke werkdag van 6 tot half 10. En kunt u wel zeggen of dit echt is? Ik doe dan geen mededeling over. Ah. Smiddags van half 5 tot half 7. Want oh, dat zou ik wel graag willen weten. Dat, dat, dat, dat begrijp ik. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Gaan jullie dat maken? Het NOS Radio 1.